Uur. Katrien Straatman met het nu in Brussel is ernstig en zeer nabij. Dat heeft de Belgische premier Michel zojuist gezegd... na een speciale zitting van de Nationale Veiligheidsraad. Volgens Michel zijn mogelijke doelwitten vooral winkelstraten en het openbaar vervoer. De Belgische premier gaf een toelichting op de beslissing van afgelopen nacht... om het dreigingsniveau in Brussel te verhogen van 3 naar 4. Dat is het hoogste niveau. De metro rijdt vandaag niet en allerlei evenementen zijn afgelast. In de rest van België blijft dreigingsniveau 3 van kracht. En in Turkije is een Belg opgepakt die de doelwitten zou hebben aangewezen... voor de terreuraanslagen vorige week vrijdag in Parijs.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 De ethische commissie van de FIFA heeft het onderzoek naar Seb Blatter en Michel Platini afgerond. En heeft gevraagd om sancties tegen beide. Latter, de voorzitter van de FIFA en Platini, de vicevoorzitter, waren al voor 90 dagen geschorst.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 Nee, en het is toch wel toeval, toevallig. Met huwelijk. Het is, het is toch ja, wel toevallig ja, ja, ja. dat we hier Astrid van de Veld van GBZ... Uh, en Hanco hebben Het heeft met huwelijken huwelijk te maken ja, trouwens ja, hoor. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, in de raadzaal. Ja, in de raadzaal. Ja, dat is waar. Sluit jij ook huwelijken? Nee. Nee, toch? Dat heb ik nog nooit gedaan. Nee. nee nou ja. okay. Maar als ik uh, ooit voor gevraagd zou worden, zou ik dat graag doen. Dus... Oké. Okay. Het, uh, het onderwerp vandaag is uh, de ambtelijke samenwerking uh, ja. met Haarlem...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 Nou, dat, dat, dat las ik, Astrid. Uh, GBZ was een, een jaartje of twee geleden wel een enthousiast voorstander ervan. Van die ambtelijke samenwerking. Voorstander? Ja. Jullie hebben ja, we, voorgestemd nee. oh, wacht even. voor de samenstelling. Oh, nee. Nou, wij, ga, hebben, wij hebben vertel. voorgestemd.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 Dat het ambtelijk apparaat dan naar die wethouder zet. Ja, Laat we even een klein voorbeeldje eruit. Ligt het gemeenschapshuis. wethouders goed. Maar zullen we eerst de verenigingen die gebruik maken van het gemeenschapshuis. eens vragen wat hun behoeften zijn voor de toekomst. Om te kunnen bepalen wat er binnen het LDC in de blauwe tram nodig is. Aan ruimte, aan nou ja, faciliteiten. Uh, niet gebeurd. Ik heb het gecheckt. Geen enkele vereniging...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 Nee. En aangezien die uitholling plaats heeft gevonden in het ambtelijk apparaat... en er een bestuurskrachtonderzoek plaats gaat vinden... weet ik de uitslag van het bestuurskrachtonderzoek al. Ja. Dus eigenlijk weet nee, ik gewoon nee, de hele uitslag. Gaat er al gebeuren. Ik, ja. ik wil wat dat betreft nog even in handen. Want we hebben toch uh, dan een, uh, een specialist hier uh, op het gebied van ruimtelijke ordening. Han, uh, er staan ons nog wat dingen te wachten. De verdere ontwikkeling van Louis-Davidsen-Carré... Ja. Er uh, ligt daar een stuk grond uh, nog braak. Uh, voor ja. een museum, eventueel en voor ja, twee woningen. Stukken, hè? Dus dus twee hebben we hebben twee een zwarte stukken. veld ook. Dat ja, ja, ja, ja. is nu wat, ja. wat gaat dat en, en er speelt nog altijd de Middenboulevard. Of we het leuk vinden of niet. We zullen daar een keer aan renovatie moeten gaan beginnen. Want het verloedert steeds ja. verder. Ja. Uh, ja. Kun, ja, kunnen we dat blij. niet zelf? Ik ben blij. Nou, of zelf doen. Of ja. hebben we daar ben, nou wel hard Ik ben, hard ben blij, blij nu terugkijkend naar mijn periode. Dat uh, de ontwikkeling die ik in gang gezet heb, hier zo, op het Watertorenplein, ja. dat die toch aan de gang is. Ik zie dat En dat, met, dat er toch uh, ruimte ook voor. Ik, voor ja. Ik. Ja. Maar dan moet dus toch ook daar eerst nog geld zien te komen voor de Natuurlijk, natuurlijk. Maar je moet wel beginnen. Ja. En, en maar daar uiteraard... is toch al eerder mee begonnen en dat, dat blijft dan toch ook weer gewoon liggen? En nu liggen er drie plannen. Ik, ik weet niet. He, ik heb of ze gezien. Het dat is ook weer een kwestie van, van onderzoek, vooronderzoek, en dat moet je gedegen doen. En je moet natuurlijk wel een keer beginnen, want niks doen, dat betekent gewoon ja ach, ach, achteruitgang. Ja, nee, dat en dat, dat gebeurt duidelijk. al jaren, dat is ook zichtbaar. Ja, jaren. ja, ik vergeet er ook en... nog bij het Raadhuisplein. Dat speelt ook nog steeds. Ja, het speelt ook nog, nog, nog steeds. Is ja. Ja. <clears throat> dat is blijven liggen door ja. Albert Heijn eigenlijk, maar gaat nu opgepikt worden, begreep ik. Als het goed is, gaat het weer op. Er is wat ambtelijke beweging, zag ja. ik daarin. Ja. Maar goed, uh, mijn maar vraag was, hebben we daar nou Haarlem voor nodig? Zeg jij, nou, nou dat, dat, dat is, een, is een, nou dat is iets een, waar... Dat is een hele goede vraag en die heb ik destijds ook uh, gesteld. En ik was er toen achter gekomen dat ik niet al te veel steun uh, van Haarlem zou kunnen krijgen. Niet? Nee, dat was toch in de, in de tijd dat... Kennis, uh, en uh, kunde, hè? Ja, kennis en kunde, Ja, kennis en kunde, en tijd natuurlijk. Hè? Ja. En tijd. Ja, en geld. Precies. Het is allemaal de money. Waar, waar begin je? Waar begin je? Nou oké, okay, laat en, de vraag dan omkeren. Is er in antwoord tot en... verdomde kennis, kunde, capaciteit nou, goed, Als je je organisatie uitholt en je luistert ook niet naar de burgers, ja, dan weet je eigenlijk het antwoord al. Dus we hebben een, een proces gestart waarmee we een aantal zaken onmogelijk maken.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 Het is nou. natuurlijk ook een vette investering geweest... Hè? In, die, in dat stuk middenboulevard bij de ingang van uh, Zandvoort. Ik, hè? Als je daar uh, ik kijkt... Ik zou het uh, plaatje wel eens willen zien, helder <coughs> willen maken... van wat is er nou zo geïnvesteerd zo in wat, alle, alle Projectje alle jaren voorheen, hier, projectje daar en wat is uiteindelijk hier zo van terechtgekomen. Nee. Maar goed, goed, dat geld komt van de provincie, is dat niet zo? Dat wat er gebruikt is, het is voor Andreas uh, antwoord. Dat, dat geld is geld. De... En waar het vandaan komt, ja, en, komt het. uiteindelijk wordt het toch betaald door uh, de maar burgers. Maar als consument dus... wil je de garantie hebben? Ja. ja, dat vind ik trouwens wel een, mo een mooie en... excuus dat mensen zeggen, ja, maar dat geld komt van de provincie. Dan denk ik, nee, dat geld komt helemaal ja, niet. Dat wordt het ons geld betaald. Het komt van het koa. Dat wordt betaald ja? voor de opcenten. voor je ja. linksom, rechts. Ja, ja, ja, ja. Uiteindelijk betaal je het zelf. Ja. ja. ja. En die garantie willen wij als burgers ook ja hebben.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 dacht je dat we achterover gingen zitten. Ja, je kan het opgeven. <laughs> nee. Maar ik denk het niet. Nee, nee, nee, het. Jullie nee zeker okay. niet. Heel erg bedankt voor het ja, toelichten ja. van jullie standpunt En wat jullie doen in de raad zo. In ieder geval is het ons duidelijk. Gewoon, ik hoop de luisteraars ook. Mooi zo. Op voor het goede verhaal. Dank je. Goed. Muziekje. Candy Dulver. Lily was here. Uit saxofoon saxofoongeluid van Candy Dulver. Ja, Lily was hier. Het is toch prachtig. Ja, geweldig. Ja, ja. ja onze gast uh, Noordje Muller. Ja. Goedemorgen. Oh, Goedemorgen. Wij zijn al, kom maar hier slapen, want je bent ja. hier uh... kom wel even. elke week. <laughs> maar gezellig. Nou, in dit geval kom ik uh, in de plaats van uh, Fred Rosenhardt. Onze gastconservator voor de maand december in het museum.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 1 januari en dan... We zitten nog aanmächtig uit de plaats, Dan, dan denk ik dat niemand denkt van... Nou, laten wij nou eens even naar het podium gaan. Dus Daarom die hebben vervalt. hebben het nieuwjaarsconcert ook naar 10 januari ja, verplaatst. Dus dat, dat vervalt. Um, ja, dat is het wintertheater En er komt een hele grote verkleedkist. Kinderen kunnen. Oh, ook volwassenen. Die kunnen zich kleden.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 Oké. Okay. En dan wil ik nog even een oproepje ja. doen. Allemaal even op het museum stemmen. Voor vrijwilliger van het jaar. Oh, Oké. Okay. Voor de 27. Ja, zeven... voor, voor de 27. Twint... Ja, twint... Via VIP en dan een klein streepje. Info, VIP klein streepje, Zandvoort.nl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 Er zijn ook veel mensen die voor dieren gaan. Ook voor dieren, ja. En voor mensen die ja. voor cultuur gaan. Dus ja. je kan ja, we mee. gaan het zien. Zoals die er nu uitziet heeft impact op heel veel nou, situaties. Nou, nou, nou. Onder andere ook hè, mensen die, die geen uh, beesten meer kunnen onderhouden. En ze dan op straat zetten en dan komen ze in het asiel terecht. Nou, ja. Fijn dat is. ja. Dat wat ja. betreft uh, een soort uh, cirkeltje waar we in zitten. Maar ja. goed.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 know you felt that way about me. I don't. I need a piano player. Ah, just like the old days. You're not going to change keys on me, are you? Uh-huh. Oh, I'm gonna get you. never him to get me. boat to China. Not in a fast or slow boat. I'll do I I just get motion sick. Alone. I'm gonna make it mine. Ah, you'll have to stand in line. Get you and To China, to China, and back. Out on the briny, I wouldn't like the, the ocean. ocean. Uh, ja. Onze laatste gasten van vanochtend en uh, we gaan praten over een toneelvoorstelling. Um, ja, ja, ja, to Toco drama. Ja, Tokodrama. Ja, zo heten jullie, hè? De groep heet Toco drama. Klopt, ja. ja. ja. En okay. uh, u hoort Kees oud Heuten en uh, Frank Agassi. Agassi, Al. Frank Agassi. Agassi met Agassi. de G. Ja, Oké. Okay. Het zijn twee acteurs die uh, daarin meedoen, als ik ja, het goed begrepen heb.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 Dat doet hij echt heel goed en geweldig. Hij is ook uh, redelijk in door... Leeuw van oranje of Ja, officier, ik weet niet precies, maar in ieder geval... Hij, hij heeft een lintje. Ja. En dat heeft hij gekregen voor zijn werk in en voor voortheater? Ja, want het was ook de gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het tokodrama. Okay. Ja. Dat bestaat al 25 ja. jaar? Ja, nu 25. In, inmiddels nu al 27 jaar. Ja. 20, ja. Uh, even kijken, dit is amateur-toneel? Ja. ja. Niks betaald erin. Nee, dat kost uh, alleen maar geld. Nee. <laughs> Jullie... Wij betalen om hier aan mee te mogen. Dus Jullie precies. betalen om aan mee ja, te ja. mogen doen. Ja. Jullie hebben een andere professie, of misschien wel in deze. Maar ja. in ieder geval, Betaal, dit, dit is hobby. Ja. Ja. ja, het is pure hobby. Is dat te ja. doen dan bij je werk? Uh, ja hoor. Ja, ja. nou ja, kijk, het, het gaat ook niet zo heel veel tijd in zitten. Is, meestal is het gewoon één keer in de week dat je, dat je repeteert. Ik heb die videoclip gezien van jullie, ja. maar dat is toch wel een beetje werk geweest. Ja, ja. Nou, de, de, de, de een doet dit, de ander doet dat, de een maakt het flyers, de ander maakt het decor, de ander doet het licht, de ander wordt het ja. allemaal verspreid. Dat vond het ook erg leuk hoor, de videoclip. Ja. Ja. Uh, de, ja, de, en super even daarvoor, zijn site heet Tocodrama.nl. Ja. Ja, ja, ja, mensen is, daar naartoe gaan, dan kunnen ze het clipje om Wanja aan klikken ja, ja. ja, ja. ja, en dan de, zien ze voorstellingen en al, ja. De voorstellingen. de voorstellen. Tocodrama.nl. Want wat was nou, even om even terug te komen op.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 dat Chekhov uh, zelf het altijd als een, uh, komedie. Als een komedie heeft uh, ja. beschouwd. Zit dus er veel muziek in? Of nee, dat is, het... uh, is wel grappig, want we spelen dus twee keer. Voor de pauze en na, na de pauze. Chekhov heeft het, zoals Kees zei, geschreven eigenlijk... of bedoeld als een, als een komedie. Maar je kan uiteraard elk stuk op verschillende manieren spelen. Ja. En voor de pauze hebben wij dan wat wij dan noemen een realistische versie. En dat is wat in, ja, in allemaal...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 Het Tsjechof horen, dan denk ik: ja. Oh, dat is een zwaar. Nee, dat moeten mensen helemaal niet. Ja, Misschien is... kun je dat eens uitleggen dat dat dus niet zo is. En dat het dus nou echt... ja, want ook uh, het, het stuk, want uh, ook de personages die erin speelt, Ja, het, het is eigenlijk ook een, een soort soap, is het. Want de ene is verliefd op de andere en ja. de andere uh, wil. Tossie dat traal, niet. hè? En is een... uh, ja. ik ben dan getrouwd met een hele jonge vrouw, maar die ondertussen wel. Uh,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 maar omdat het te weinig opbrengt, wil die professor wil dat uh, verkopen. Wil ja. het verkopen. Ook omdat hij helemaal eigenlijk een veel liever in de stad wil wonen. En dan wil je het verkopen en dan wil je een, een kleine file in Finland uh, kopen ja. van, van dat en, geld. En daaromheen speelt zich een ja, aantal situaties daar, ja, het zo. ja, Het gaat euh, eigenlijk een beetje over de. Over de, ja, de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 En wat, uh, waar het om gaat is dat de personages eigenlijk uh, gevangen zitten in hun eigen ja, lethargie, zeg maar. Zeg. Yeah. De uitzichtloosheid van het bestaan. Ze willen wel veranderingen, maar ze kunnen, ze kunnen het in feite niet. En het is eigenlijk misschien ook een beetje geduid op toen de tijd. Een beetje, het speelt zich af in Rusland, op een groot landgoed. Een beetje van. Wij hadden hier in het Westen hadden we de, de industriële ontwikkeling, die was vol booming en dergelijke. Terwijl in Rusland stond het eigenlijk maar een beetje stil. Ja. Dat, dat, dat kabbelde een beetje voort.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 Het landgoed bezoeken. En dat is dan eigenlijk het uitje van de mensen. Dat is Dan dan brengt er wat sjoen En dan wil die van maledij de professor de boel verkopen en het leven helemaal op de kop gooien. Ja, dat kan dus ook eigenlijk helemaal niet. En dan komt die verandering. En dan zegt men in feite van, ja, dat kan eigenlijk helemaal niet. Oké, en dat geeft verwikkeling. Dat geeft in feite verwikkeling. Met hoeveel mensen spelen jullie dit in totaal? Zeven, zeven. Ja, per cast zeven man. Dus voor de pauze, zeven? 7 ja. dus en na? je speelt wel de exact dezelfde tekst, alleen dan met een andere Oké. Okay. Het wordt niet integraal opgevoerd, want dan zou het wel heel erg lang duren. Ja. integraal wil ik zeggen dat ja, ja. we hebben de in geschrapt hebben. Dus ik wou niet zeggen, helpen. als je twee keer op één ja, avond speelt. Ja, he? Ik denk dat het per voorstelling ja. eh, ongeveer eh, 50, 55 minuten. Ja, ja. Als, als het beroepstoneel die het speelt, is een avondvullende vullen. Dan is het de avondvullende he? ja. ja. dat is het ook, ja. ja. Oké. Okay. Ja.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 Groep buiten de groep acteurs. Ja. Uh, nou, wat, wat we wel, wel zelf een beetje gedeeldig doen, is, is de kleding en We zijn zelf al op zoek ja. naar, naar de kleding. In de clip kon je zien dat ja. er prachtige kleding ja. er was. En uh, mijn zoon die heeft ervoor uh, gezorgd dat er zeven lege vodkaflessen op de deel uh, komen te staan. Wodka, ja. toko of to uh, Oom ja ja. Ja, ja, ja. Hij werkt in een bad, dus dat. Ja, uh, ja dat, dat is al. Maar mm. het maakt natuurlijk onder amateur klinkt uh, van joh. ach.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 misschien wat minder faciliteiten heeft dan een, een wat grotere Schouwburg. Ja. Of ja, het is een he. Moet zijn... je daar een aantal dingen ja. voor doen? Nou maar... ja, dat, dat is... Uh, ik denk, het spelvlak is vrij groot hier. Ja, Dus dat is ongeveer Klopt. net, net ja. zo groot als, ja. uh, als in het Polana-theater. En ja, alleen de lichtmogelijkheden zijn, zijn... wat minder. Ja, ja. maar ja. Dat is, uh, die lichtman komt... Uh, ja, die komt dan... Uh, zondagochtend uh, komt hij daar dan uh, ja. het licht... Uh, ja, dat is aan die aan kleding, is dat, is dat uh, op maat gemaakt? Of zijn jullie gewoon op zoek gegaan naar, uh, naar kleding? Nee, om... nou, de kleding die ik aan heb, dat is gewoon van mezelf. En wat, de, ik, wat ik heb. En om... wat ik heb komt van het waterhooplijn. Ja. ja. Dus, nou, nou, daar, prima. De, ja. Dat is toch ja. helemaal goed. Nee, maar dat dat is, het, is niet, het is niet in een bepaalde tijdsetting, die kleding. Nee, wat we wel geprobeerd hebben is... Uh, nogmaals, voor de pauze hebben we, probeerden we een beetje de groen-bruinachtige bruin, tinten te, te accentueren... Door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 Ja, nee, dat ja, klopt. Ik ben benieuwd. En uh, ja. He, dan gaan we nog even naar de opleidingskant kijken. Dat is ja. ja. ook een drama. Want jij, jij ja, ja, je, je zei net. Ik, ik geef ook wel cursussen in nou Ik niet. Ik ben, nee, ik nee. ben niet bart oh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Je bent gevolgd. Of ja, gevol ja we, want uh, ik heb al in het verleden heb ik al meerdere stukken meegedaan met ja. Bart. En ik heb ook wel, zoals die week in uh, Frankrijk, ja. daar ben ik ook uh, mee geweest. Ja. Dus ja, ik ken. Uh, Bart kent ik al... Uh, maar ja, al Bart jaar, maar. recruteert mensen. Nou, uh, je kan je inschrijven voor de... Of je uh, kan je inschrijven. Ja, ja, en, en, en, met en, en dan krijg je een stukje opleiding. Uh, nou, dit ja, nou, ja. zijn cursussen, cursussen. cursussen. Nou ja, cursussen. En, ja, cursussen. Ja. Ja. Dus, uh, en, en die worden gegeven door, of of door workshops. Door Bart. Door, door Bart Wat uh, Bart, zelf. Bart, Bart, Bart ja. ook, ook doet, en dat is misschien wel handig om, of belangrijk om te vertellen... is Hij uh, huurt voor een bepaalde avond huurt hij ook uh, professionals in. Hij er van Asgat en derken. Volgens mij eerder is ook Chris Nietveld. Okay. Uh, van hij van, Amst van Amsterdam. Ja, ja, ja, ja. Uh, de, de, die, die doen die, dan mee? Die, nee, die doen niet ja. mee. Die geven een soort uh, masterclass in ah, feite. Okay. En dat faciliteert hij dus ook. En, da en, da en da daar liggen natuurlijk ook mensen van. Is dat altijd hetzelfde theater Meestal het Theater in Amsterdam. Dat is, meestal, ja. dat is meestal zijn theater. Vroeger had hij een eigen theater op de Gracht, Maar dat is helaas... Is dat, uh, Waar zat dat op de Rozengracht bij? Halverwege...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 Ja, en ja. dan kun je... Nou ja, dan zegt hij, ik ga dat stuk doen. En dan kun je je daarvoor aanmelden. Ja. En dan hoor je van Bart van... Oh, ik heb voor jou die rol. Ja. En het is ook een beetje typecasting. Ja, uh, ja. Ja. Dus is dat, er is ergens in Amsterdam zo'n hele pool van ja, is acteurs... Ja, Waaruit nou, ingevist kan worden. Uh, nou, ja, de, in als ik, dan, nou ja, in Amsterdam... Nou ja, in Amsterdam in Nederland misschien wel. Nou, zelfs. in Amsterdam zijn natuurlijk ontzettend veel uh, toneelgroepen. Ja, ja. Ja. Maar uh, Togendaam is niet... Uh, een traditionele, vaste groep. Nee, een tonnelgroep. Ja, nee? mensen die bij hem doen en die dan het leuk vinden om in een avond van de stuk. Het is een toko het drama met, dus wordt. Even, ja, ja, ja, ja. ja. ja. We, gaan, we gaan nog even naar de datum, speeldatum. Ja.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 Zondag is het enige matinee dan. Matinee en, ja. is en, en de rest is s'avonds in het Polaan Theater in Amsterdam. Ja. Goed. Maar voor de Zandvoorters? Zandvoorters Eén... Theater de ja. Krocht. En dat waarschijnlijk iedereen ja. dat wel te vinden, dat hoop ik. Ja, dat weet, dus <laughs> ja. Dat weet iedereen ja. wel te vinden, ja. ja. ja. Ik zou zeggen heel erg bedankt ja, voor sinds, de tijd die jullie ja, wilden vrijmaken. Uh, heel graag daarover vertellen. Ja. Het is ons uh, wat duidelijker geworden oh, okay. wie toko is ja, en, en wie daaraan meedoet. En ik mocht van Bart ook nog zeggen: als er mensen zijn die uh, vandaag langs willen komen om tijdens de repetitie te kijken, Mag dan, dat dan, uh, dan uh, is dat mogelijk. Oh, nou. Hartstikke leuk. En, en hoe laat is de repetitie? Nou, die ze zijn nu bezig. Oh, ze die, zijn al ze bezig. Ze zijn nu bezig. Daarom oh, da da da dus kon Bart niet zelf niet komen. Ah, ja, ja. Omdat hij in feite uh, Je het kan je neus zet. even om de deur steken. Dus je nog zo meteen ja. even bij ja, de koffie gaan kijken. want gisteren hebben wij de, de comedische versie hebben we gerepeteerd. En vandaag is het ja, zeg maar van, van 10 tot 11 uur vanavond dan de realistische versie. Okay. Ja. Ja. Leuk dat, nog even leuk dat ja. jullie gekomen ja. zijn. Leuk dat jullie ja. er waren. En heel ja. graag gedaan. Wij hebben nog en een veel... stukje agenda, hè? Ja, dat, uh, wij gaan het uh, ja. dit gaan uur afsluiten. Dan ja. afsluiten. Dank u voor uw komst. Succes. Goed, uh, niet zo gek veel, we hebben nee. niet zoveel tijd. Maar vanmiddag nee. komt die agenda toch nog wel uh, nee, aan de beurt we we in het middagprogramma. We kunnen er nog iets uithalen. Uh, nou ja, Wintertheater hebben we al gehad. En nog steeds Marianne Narebout in het Zandvoorts Museum.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 Dat begint om 11 uur s'avonds, 15 euro entree. Dan is er ook de zangavond bij Café Koper vanaf 9 uur. Dan wordt er weer, worden er weer smartlappen gezongen. En dan, de rest, de rest, volgende de rest volgende komt volgende week. week. In ieder geval is er zaterdag jazz bij uh, Talassa, Zondag Sinterklaasfeest bij Pluspunt. En uh, de rest komt. Goed, uh, we gaan Tel Hoogland uh, bedanken voor de gastvrijheid. Kasper uh, Geurandsson voor techniek en regie de redactie Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik en Eend de redactie Gerrie Rutte de koffie werd door Yvonne Roosendaal verzorgd vandaag en de presentatie was in handen van Irene de Jager en Don de Grebber, dankjewel Don we wensen u allemaal een prettig weekend en we gaan eruit met Dr. Buzzards tot de volgende Cherchez weekend. la femme, la femme.